Ja, de Amerikanen die willen dus die imperialistische neiging continueren. Dus dat uh, Turken, Arbieren, en Persen absoluut hun stuk van Koeristan willen hebben. Die illusie dus alleen dus bij de bewoners zelf het volk zeg maar het was uh, Duitsers uh, levensraam, het hele oosten wilde koloniseren eigenlijk heel Europa En ja, het kost inderdaad heel wat uh, moeite om er uh, nou vanaf te komen. En als je er vanaf bent, dan uh, vraag je je af wat uh, nou eigenlijk de bedoeling was. Dus daarom uh, besloot. Uh, uh, ja, goed, moet ik moet even vertellen. <coughs> Europa, waar we, in West-Europa waren we er in 1945 vanaf. En Rusland ja, die, uh, wilde eerst nog wat uh, gebieden controleren, maar ook omdat uh, ze de Duitsers niet vertrouwden. En toen ze de Duitsers wel vertrouwden, 89, 1989, 1989. lieten ze de staat staten vrij en de Amerikanen die uh, waren bang dat de wereldvrede zou uitbreken waarbij ze geen uh, nummer één meer zouden zijn Dus hoe voorkom je dat? Iemand stelde voor... Onze vriend uh, Saddam... Die uh, wil graag uh, Kuwait uh, inpikken. Wij geven hem de illusie... Dat hij dat kan doen. Dan gooien we hem eruit. Dan... Uh, Vernielen we de verbindingen naar het noorden, een deel van zijn leger, we roepen het Irakse volk op in opstand te komen, dan eh, moeten de Koerden zichzelf kunnen bevrijden, dan laten we het Iraakse leger daar weer op los. en zeggen, ja, dat was een oorlog die al aan de gang was. Daar uh, kunnen wij ons niet mee bemoeien. Maar, uh, het is essentieel dat de territoriale integriteit van Irak gehandhaafd blijft. Dus zodoende de, dat uh, de Iraakse Arabieren weer... Uh, Konden terugveroveren, of in ieder geval de olie bij Kirkuk. Zo kon Saddam blijven zitten. Zo werd het voor de Turken weer normaler om elk stuk Koeristan te bezetten. En voor de Perzen. Alleen toen er iets te veel vluchtelingen. Richting Turkije gingen, werd er een zogenaamde uh, vliegverbod, noem je uh, dat, no-fly zone ingesteld, natuurlijk ten noorden van Kirkuk. En om de aandacht daar weer van af te leiden en uh, het, uh, de imperialistische neurose terug te rollen richting Europa, ging uh, minister van Buitenlandse Zaken Beker in Belgrado op bezoek om te zeggen dat Joegoslavië één moest blijven. waarna het Joegoslavische, oftewel Servische leger... probeerde de grensposten van Slovenië met Italië en Oostenrijk over te nemen. Waarna die weggeschoten werden. Waarna Kroatië zich onafhankelijk verklaarde... En de Kroaten probeerden weer de gebieden met de Servische meerderheid in te nemen. Of in ieder geval de politie te installeren. Waarna die er weer uitgegooid werden uit die uh, Servische gebieden in Kroatië. In de officiële... Nee. Binnen de grenzen van de Joegoslavische Deelrepubliek Kroatië. Nou ja, en zo. Uh, toen konden wij het ook niet meer over de Koerden hebben. Dus. of Turkije iets gaan vragen. helemaal buiten bereik. Nou ja, zo is het een eeuwigdurende oorlog geworden waarbij Amerika de leiding heeft en de rest van zijn. En uiteindelijk, uh, militaire leiding leidt tot technologische leiding en economische en militaire hegemonie. Jawel. Maar allemaal niet in de krant. Even snel samengevat, die psychologische oorlog. Natuurlijk gaat het er ook om dat de Chinezen... <coughs> dezelfde imperialistische neiging houden. Een groot grondgebied... Alle Chinezen zijn het erover eens: Tibet is van ons, Taiwan is van ons. Dus blijft er daar een dictatuur en relatief achterlijk. Heel slim. En ja, in 1991 was Europa dus verdeeld omdat ze niks deden. Omdat wij niks deden om die Koerden te beschermen. Dus medeplichtige aan moord. En uh, ja, bij. Uh, door ja, die delta, die merk je dus ook binnenlands. Dat mensen met een kleurtje anders worden aangekeken. Schever. En voor zo'n imperialistische onderneming moet je natuurlijk ook een totalitaire ideologie hebben. Nou, wat je weet niet wanneer precies, maar ook 2 of 93 Huntington. Samuel Huntington. Die werd uh, groot uh, gepubliceerd. Die had een theorie. De botsing van beschavingen. Dus. Uh, Islam tegen christendom. Ja, Christendom, dat hebben wij dus niet meer nodig. Dat doen we niet meer aan. Ja, afgezien van kleine sectes. Maar de islam is nog hevig aanwezig. In de imperialistische gebieden. Die IS, uh, eerst had je uh, Al-Nusra, die is ge gefaciliteerd, in ieder geval zo niet, uh, opgezet door Turken en Amerikanen. We hebben materiaal gekregen en uh, konden uh, vrijelijk de grens oversteken. Als je alleen naar het islam kijkt, ja, dan, eh, dan kom je niet verder. Islam is een uitvloeisel van het imperialisme. Zo'n wilde zak, die wordt ook betaald door de Amerikanen om het alleen over het islam te hebben. Eén keer zei hij iets over de Koerden, over Erdogan, dat het een koeren was. was. Dat is ook de enige keer geweest, dus... die hij ook nog tegengestemd heeft tegen eh, hulp aan code, militaire hulp. Dus ik neem aan dat hij op de vingers getikt is door zijn geldschieters.